En uh, de tweede race, Benno, is alweer uh, tot uh, zijn einde gekomen volgens mij. Ja, dat klopt helemaal. Een overgelukkige Marcel Duits. En uh, vrouw en kind bij hem. En uh, wat is deze man gelukkig. En uh, ja, Willem uh, van deze man aan de telefoon. Uh, Willem, jij staat er denk ik ongetwijfeld ergens bij. Uh, hij heeft daar blijkbaar alle reden voor. Ja, dat klopt helemaal. Uh, Marcel Duits natuurlijk al... Uh... Ja, jarenlang actief in de autosport en uh, nog nooit op deze positie geëindigd. Uh, oh. Zeker niet in de Clio Cup. En dan, ja, dan mag je blij zijn. Ja, dan ja. mag je het niet. Dan moet je gewoon blij zijn. <laughs> ja, op het algemeen is het uh, natuurlijk wel zo dat de winnaar onze eerste bij het podium is. Nou, uh, er was er één die was eerder. We kennen hem allemaal. Het is, <laughs> was Jaap Koper. Dus <laughs> <laughs> dus ik ga ervan vanuit dat hij straks toch wel uh, een leuk uh, interviewtje met uh, Marcel Duits uh, door gaat sturen, zodat jullie uh, Marcel ook uh, kunnen horen. De ja, uh, uh, tweede eindigde dan, uh, ja, en ik kwam toch nog op uh, 17 van de seconde bij Marcel Drecht, te uh, Schuur en derde was het uh, René Steen met, uh, ja, die... Uh, dus die, uh, uh, dus die race had voor Marcel Duits niet langer moeten duren, want dan had uh, Schiele aan, uh, echt aan de stok gehad. Uh. Ja, niet, uh, zonder meer met uh, Sheila aan de stok gehad, maar ja, uh, de finish vlag was uh, voor Marcel op tijd, en uh, helemaal als je, als je eerst eerste uh, er langskomt, ja, dan is hij altijd op tijd uh, voor je de finish vlag, toch? Ja, ja. Uh, we kunnen zeggen, ja, hij heeft dat mede te danken aan, van, uh, ja, je mag van boven trekken, maar zo simpel is dat niet natuurlijk, want je moet ook die kwalen rondje draaien, je moet je post rijden draaien en in ronde tijden zit hij toch ook uh, knap vooraan in dat uh, hele veld. Ja, er wordt uh, ongelooflijk geveegd uh, op de racebaan. Uh, iets, uh, komt dat omdat die Clio zoveel zand op die baan, baan hebben gebracht? Nou ja, ik, ik sprak uh, net Max nog even, Max Braams, ja, uh, over dat huigerritje in die Tarsan. Hij uh, zegt: ik groep me op een gegeven moment toch zo diep in en alles. Zelfs uh, die Nissan die had moeite om het eruit te krijgen ja, en toen ging je verder rijden en toen liet je her en der dat grind weer uit het autootje vallen. En dat zou oh ja. ook een van de redenen zijn dat ze flink aan het vegen zijn, want ja, dat grind wordt uh, vooral naast de baan om te remmen wanneer er een uh, auto afgaat, en zeker niet om de baan. En dat uh, is de activiteit uh, waar ze nu mee bezig zijn. en ja, ja. Dat uh, moet ook gebeuren natuurlijk, want we krijgen zo dadelijk... Uh, de volgende race, en dat is uh, Formule Ford. Formule Ford met gelukkig een uh, wat groter startveld, als dat we gezien hebben met de uh, Pazen toen we het moesten doen met 7 autos Oké, okay. en hoeveel auto's hebben we nu? Uh, Je bent er, ik uh, moet het Zijn er nu? Zijn het er? 10, 12. Veertien stuks. Veertien stuks, wie biedt er weer? En dat heeft ook een deel te maken dat over twee weken alweer hebben we hier de Masters. Ja. Dan hebben we Formuleport van vanuit Engeland, wat onder andere aan start komt. Dan zijn er eigenlijk te veel Formuleportjes. Er mogen er 37 van start aan. En er zijn nu al een aantal Engelsen die zijn hier naartoe gekomen. Die denken nou, over twee weken moeten we daar reizen. We gaan natuurlijk vast de boel verkennen. <laughs> Ja, uh, uh, gelijk hebben ze en dat ze dat uh, uitermate goed hebben gedaan, dat bewijst uh, de lijst, uh, kwalificatie vanaf afgelopen zaterdag. we zien we ook twee Engels uh, uh, op de eerste twee plaatsen. snelste was daarin uh, Scott Pie en tweede, ja wel een bekende naam in de autosport. En uh, als je de naam niet kent, dan ken je de helm zeker en dat is uh, Josh Hill. De zoon uh, van uh, voormalig uh, wereldkampioen uh, Damon Hill. En oh, ja. De kleinzoon van Creem Hill. En het leuke uh, vind ik daaraan, ja hij rijdt nog steeds uh, de helm. Ja, niet dezelfde, want die zal inmiddels ergens uh, op een vuilnisbelt liggen. Maar uh, qua kleurenschema, als dat uh, wat je opa ooit had. En zijn vader ook. En, uh, ja. Oké okay, Willem, nou we gaan naar die formulefortjes natuurlijk kijken. Even kijken, exacte tijd van de race, start van de race is kwart over tien. Ja. En um, dan duurt die 25 minuten. En dan uh, nou, dat, uh, zullen we ongetwijfeld een, een fijn spektakel uh, tegemoet weer gaan. En, want die Engelsen, ja die, zullen dan, uh, ja, die zullen wel echt willen scoren natuurlijk. En met inderdaad die al op het oog op, die, um, op 6 juni. Ja, ja, dat is zonder meer. Oké, okay. goed zo Willem, graag tot zo. En dames en heren, inmiddels zijn de beelden van het circuit uh, live te zien op uh, televisie van uh, Zandvoort, het, het televisiekanaal, um, waar je natuurlijk ook meestal ons uh, of over het algemeen onze tekst TV kan zien. Hebben we nu uh, de live beelden van het circuit en uh, met commentaar van de speakers van het circuit erbij. Dus uh, die houden Rob je, Peters, wat zeg je Rob Peters toch? Rob Peters, ja, en zijn collega. Hè, want, die, uh, want het is, uh, het is steeds afwisselen. Oké, okay, nou En het weer blijft uh, vandaag uh, een beetje raar. Want eerst zonnig en dan uh, wat bewolking, uh, Benno. Ja, ja, en het zeewater. Oh, 13 graden. Ja, wordt wel gewaarschuwd. hè? Ga niet de zee in, want je raakt zo onderkoeld. Uh, is het zo? Ja, ja, ja. ja. ja jij al, heb jij vanmorgen al gedaan, denk ik? Uh, ja, ik was uh, helemaal al... Nou, ik was verhit. Ik was okay, verhit. Oké, okay, we gaan verder met Phil Vernon, Galaxy, Everybody's Laughing. He's looking at Dat weet je niet, maar we hebben sinds afgelopen zaterdag de Walk of Fame hier in Zandvoort. Nou, dat weet ik wel, want dat oh. heb ik uitgebreid uh, be, be, gelezen en foto's gezien op de uh, website van de collega's van AB Radio. Okay, maar... En uh, geweldig leuk zeg, wat een goed initiatief. En Ellen Clark heeft ook een tegel. Ja, dat zag ik, ja. Ja, ja, ja, ja hartstikke leuk. dit is zijn laatste single, Love is Everywhere. En de horen voorbij komen bij CFM Race Radio. CFM Race Radio. Race Radio. Pit Report. Pit Report. Nou ja, En Racing is nog nooit zo dichtbij de Zandvoortse gemeenschap geweest. Omdat de race nu live allemaal te volgen is volgens het eigen tv-kanaal van ZFM Zandvoort. En daar kunt u de Formulefortjes zien rijden. En, uh, en met name onze eigen Jean-Paul van Dongen. De man die al jaren mee reist in, uh, in de Formulefort. Uh, en Jean-Paul is een van uh, de zonen van Kees van Dongen. En een uh, uh, ja, coureur hier uit Zandvoort. En stuntman ook uh, al jaren. Lang. Um, en ja, Willem van Dezen, die gaat ons vertellen hoe Jan Paul het gaat doen. Ja, ik wil zeggen hoe hij het gaat doen. Uh, dan kon ik geld verdienen als ik ja. weet hoe dingen gaan. Maar ik heb wel gezien wat hij uh, tot nu toe uh, heeft gedaan. Maar uh, ik heb ook gezien hoe de rest uh, van het veld het heeft gedaan. Maar uh, dat is kort uh, Pai, uh, die van Paul mocht In het start was het toch uh, George Hill. Zoon van de ook hier aanwezige uh, Damon Hill. Die uh, hem wist te verswalken en de leiding uh, pakte. Achter op het circuit in de masterbocht heeft Scott Pay dan weer de rangorde hersteld. En die heeft nu de leiding bij de achtergrond, is het George Hill. Derde is de er nog hier, Jonge Jans. Vierde zien we Pieter Sworthorst teruggevallen vanaf de derde pas. En op de tiende plaats vinden we terug Jan Paul van Tongeren. Jan Paul, ook start van een tiende plaats. Jan Paul, ja... Ja, zolang we zandvoort kennen en moeilijk wordt, uh, kennen we Jan Paul van Jongen uh, onderhand ook uh, al. Ja, en ik denk uh, van alle auto's die hier rondrijden, is het Jan Paul toch uh, qua ervaring. En dan heb ik het niet alleen op de uh, baan, maar ook aan het sleutelen aan de auto, uh, degene met de meeste ervaring. Want uh, in tegenstelling uh, tot veel van deze andere jongens die hierin rijden die stappen uit, die uh, kletsen nog wat. En die gaan uh, een beetje show op een scootertje en zo, moet Jan Paul alles uh, zelf ook nog aan de auto doen. En uh, ja, dat is... Tussen uh, ten opzichte van uh, wat van die andere jongens, is hij dan toch echt een, uh, de hobbyist uh, die naast het rijden het sleutelen aan de auto ook heel erg leuk vindt. En, ja, dat moet hem ja. wel. Nee, anders houdt het geen jaren vol, denk ik dan. Nee, nee precies. En ook uh, dat je toch iedere keer weer uh, de eentjes bij elkaar moet knopen qua budget om uh, toch het seizoen uh, vol te kunnen maken. Ja. En, uh, ja toch is het uh, dan, ja, leuk dat je dat vol blijft houden en uh, dat het je blijft boeien en daarmee doorgaat. Uh, ja, dat vind ik ook. Ja. Dat mag wel eens gezegd worden van uh, Jan-Paul van Dongen. En hij rijdt met startnummer 6, dames en heren. Dus uh, als u uh, hem wil volgen, dan kunt u hem op TV volgen. En nog even over uh, de Damon Hill, uh, want je zegt hij is uh, aanwezig op het circuit van Zandvoort, uh, Willem? Ja, dat klopt helemaal, Ja, ja ik bedoel ja, uh, er zijn uh, in autosportjes uh, toch erg uh, belangrijke begeleiding ook. En uh, ja, als je vader uh, wereldkampioen is geweest en jij ja, leeft ook, ja een betere begeleider uh, kan je mijn mij zin uh, niet hebben. Misschien inmiddels wel dat er uh, een auto. Uh wij zijn afgegaan in de tas Ik ben even uh, kwijt wie het was. Dat heeft wel al gesproken dat we, uh, jan paul van Dongen inmiddels terugvinden op de zevende plaats. De kop is nog, uh, als al een touwtje. De eerste uh, vijf auto's op de... Ja, derde plaats is het beste Nederlander, uh, Rocky Jong Jongens. -Jong -Jong -Jong. Hier is het dan uh, de Formido Swift kampioen van het afgelopen jaar. Dat is de uh, Sword die is overstapt uh, vanuit zijn uh, kleine Swift naar deze uh, kleine Formuleauto, naar de Formule Porsche. Uh, doet dat uh, redelijk goed. Uh, zijn uh, teamgenoot van het afgelopen jaar, dat is. Uh, Jeroen Slaghekker dan, die heeft een andere weg gekozen, die rijdt ook 4, Die doet dat in Engeland, in het Engels kampioenschap. Maar die heeft ook de Pinkster races aangegrepen om hier mee te doen op Zandvoort. Ja. En even terug naar Damon Hill. Hoe oud is deze man onderhand, Willem? Jo, uh... Ja, schat eens even. Proze ja, nou... leeftijd, een jaartje 50. Ja, die zal tegen de 50 zijn. En ik denk uh, dat hij net zo jong is als ik. Ja, ja. <laughs> en wordt hij met alle egars ontvangen op het circuit? Nou ja, voor uh, egars. Ja, die man uh, die heeft ook zoiets van: ja, ik uh, ben hier om mijn zoon te begeleiden. En dat begrijp ik wel, want dat komt er ook bij kijken. Maar ja, uh, we zijn natuurlijk vooral op de Dat zijn echte diehards in de autochtop natuurlijk. En, ja. Ja, en als die maar even denken: van... hé, hey, er is een prominent. Ja, dan uh, komt het volk uh, op. Nou, doe het niet minder, maar er komen de komende mensen op je af en die willen een handtekening Ja, ja, ja, ja. ja. Een foto en, op. ja en dat is uh, toch wel een deel. Dat zien we ook uh, bij andere rijders. Uh, waren de paas bijvoorbeeld, uh, ook, kijk even, dat de nog niet zo'n of die hiernaast komt, is het uh, Jelle Beelen. Nou, die uh, wordt een beetje uh, bijgestaan door uh, Christian Albers. Nou, uh, die uh, jongen van Beelen, uh, die uh, denkt, kom al die mensen op mij. Nou, dat was niet het geval. En uh, Chris <laughs> was er even bij hem. En uh, ja, ja, ja, Chris waar zij ja, en dan komt er toch vol op mensen op af, ja, op die manier. En dat is toch leuk om te zien hoe sommige mensen daar dan mee omgaan. Ja, precies, precies. En Damon, Damon Heilken, die gaan we die nog terugvinden op, uh, op uh, de. Uh, op de televisie zal hij nog geïnterviewd worden, denk ik, door RTL? Nou ja, dat is wel erg groot. Want uh, ja, RTL, als je zegt RTL, zeg je ook uh, alle kallen. Nou, heeft toch alle carlos ook al daar uh, bij die uh, Josh Hill van de week. Dus ik denk ja, dat hij, uh, als dit een mogelijkheid er is, zal hij dat zeker doen. En uh, dan zie je dat misschien terug uh, tijdens een uh, Grand Prix weekend. Op, ja, Wanneer we de beelden krijgen op RTL... Uh, met uh, het gebeuren hier op Zandvoort. Ja, nou, nou even over de feiten van uh, Damon Hill. Uh, Andor heeft even het uh, Wikipedia erbij gehaald. En uh, Damon Hill geboren op 17 september 1960. Dus uh, dat klopt helemaal Willem, hij is van jouw leeftijd. Zo jong is hij. Hè? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja Oké, okay. <laughs> even kijken naar, terug naar de race van de Formule Fortjes. Uh, ronde nummer 4 zitten we inmiddels. En uh, nou, we hebben ja, ja, denk ik wel. nog een, even, even te gaan, denk ik zo Willem. Ja, ja, we, we, we naderen alweer de start wordt Bok. En toch weer, uh, we zien toch uh, Pieter Schotthofs die daar uh, met een mooie actie toch uh, van plaats 3 naar plaats wij te komen. En die, die hier zelfs in het geel land met uh, hele spul te verschalken en neemt de leiding over. Pakt in één. neemt, uh, pakt in 1. Uh, Scott Frey en George Hill en uw leiding Pieter horsen. Ja, oké. Okay. Goed, nou Willem, we gaan het helemaal volgen. We komen graag straks bij je terug voor het vervolg van de Formule Ford race. We gaan even luisteren naar Marcel Duits. Oké, okay. als je het goed vindt. Jaap, Koper had een interview met hem. Over naar een getik in ja. die... die... Hij hey, uh, staat bij ons. De winnaar in de Dutch Clio Cup. Geen onbekende voor, uh, voor onze luisteraars in ieder geval. Uh, beschrijf hier even wedstrijd van Marcel Duits. Ja, op zich een uh, goede wedstrijd. Ik zei vanmorgen al uh, voor de start, van uh, ja, als je de eerste ronde uh, als uh, koploper uh, doorkomt... ...dan heb je hem uh, denk ik voor 70-80% in de zak. En uh, ik had een klein gaatje. Uh, enigste, uh, ja, de concentratie moet je natuurlijk heel hoog houden, omdat je op kop rijdt. Ik heb hem nooit gewonnen ja, en dan wil je Willem zo graag winnen. En het enige heel heftig moment uh, hier in de Gelag... Uh, ...dat een andere deelnemer uh, door het grind was gegaan... En, allemaal grinten neerlegde. dus ik denk dat dat nog mooie televisiebeelden zijn, want uh, nou, ik keek uh, helemaal frontaal de muur in, zeg maar. En uh, voor de rest, uh, los van het grint op de baan, uh, ja, heb ik gewoon een hele goede wedstrijd gereden. En uh, na, het, het, na halverwege dat die zo op de baan zat, heb ik elke keer wel in de binnenspiegel gekeken, van hou ik mijn voorsprong een beetje, en dan, dan ga je wel een beetje berekenend rijden. En uh, ja, deze hebben we en, uh, lang op gewacht, en uh, ik heb hem Werk je naar zo'n moment dan ook toe, als je, ja, je weet dat het er al al die jaren erin heeft uh, gezeten, maar nu dat het er nu eindelijk uitkomt? Ja, je moet gewoon geluk hebben. Maar eigenlijk de kwalificatie zie je dat er 11 man in 3 tiende zitten en uh, ik zei al, dit, dit is gewoon mijn, uh, mijn, mijn weekend, dat zei ik zaterdag al, omdat ik 8ste trainde. En uh, het hele jaar uh, met de kwalificatie zit ik er eigenlijk gewoon altijd bij en, en nu niet. Uh, nou ja, geluk P8, reverse grid. Um, ja, de hete adem van een, uh, een sila schuur die toch van verder moet komen heb je niet indirect uh, achter je. En uh, waardoor je in het begin uh, kunt pushen en uh, later berekenend kunt rijden. Dus ik heb eigenlijk geen uh, moment behalve het momentje voor mijn eigen met grint uh, in gevaar geweest. Ja, dat scheelt dat ook als uh, die mensen daarachter zich lopen te bakkeleien en dat jij gewoon uh, daarvan uh, een beetje verschoond blijft, om het maar zo te zeggen? Ja, maar de uh, deden ze niet echt volgens mij. Want uh, als ik zie dat, uh, dat Chila al naar ronde 5-6 uh, tweede ligt, ja. dan, uh, dan hoop je dat daar meer gevechten zijn. Maar volgens mij viel dat nog wel mee achter mij. En, uh, ja, ik heb gewoon geluk gehad, de eerste drie, vier ronden, dat ik een hele goede pace had uh, met alleen maar 57'ers en dat, dat denk ik dat goed was racetempo en uh, een gaatje had van ik denk twee, 2,5 seconden nou ja, en dan maakt niet uit, ook al kom je met een uh, tiende voorsprong over de start finish, I am my app en dat heb ik. Maar dat, dat is dan ook zoiets. Uh, hele snelle rondetijden, is dat dan ook iets uh, wat bij jou leeft van. Ja, nou zal het maar potverdomme niet nog een keer gebeuren? Nee, in het begin, je, moet, uh, je weet ongeveer wat je kunt rijden. En uh, dat doe, doe je nou lang genoeg mee uh, met het spelletje. En uh, dan weet je wat tijden ongeveer noodzakelijk zijn. En in het begin, vooral, je wil gewoon een gaatje hebben, want je rijdt alleen. En uh, als een Sheila bijvoorbeeld met een Adi van de Ven of zo uh, achter je aankomen... Die kunnen elkaar helpen, opduwen, slipstreamen en noem maar allemaal op. Ja, en dan zitten ze zo bij je, want je hebt geen rempunten. Je hebt, ja, je moet, het is zo moeilijk. De eerste ronde ook een paar keer gewoon in een vierkeerde versnelling staan. En, maar ja, dat, dat geluk mooi hebben en dat had ik nu. En uh, we hebben hem en uh, op naar race 2. En gewoon in race 2 zoveel mogelijk te pakken. Dankjewel. Tell no. What's sexual guarantee in the doctor? David Geta and Kelly Rollins when love takes over. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Dan ja, nemen wij het even over. Want jongen, jonge, wat een strot heeft dat meisje zeg, Niet te geloven. En op het circuit rijden raceauto's rond zonder neus. We zagen een prachtige actie over, uh, van Josh Hill. We hadden het net uitgebreid over hem en zijn vader. Samen met, uh, ben ik hem even kwijt, Jacques Swinkels, de nummer 7. Uh, heb je die actie gezien, uh, Willem? Anders moet ik het even vertellen. Ja, die heb ik gezien. We uh, waren op een gegeven moment een uh, kopgroep van vijf uh, auto's. Het was uh, Jack Swinkels die tot wel aardige voren gekomen was. Hij had ook al uh, Josh Hill geschallig uh, punterig op. Uh, Hill vond het toch wel nodig om uh, daar een tik op de achterwielen te geven bij Jack Swinkels. Allebei in de rondte. Neus beschadigd bij Hill. Maar de auto's hebben toch uh, hun weg kunnen voortzetten. Weliswaar uh, zeker in het geval van uh, Josh Hill met wat uh, schade aan de neus. Wat, uh, George heel uh, nog meer zal krijgen. Waarschijnlijk is een, uh, ja, een berisping en misschien wel eens een tijdstap uh, van de wedstrijdleiding. In ieder geval moet jij zich gaan melden uh, straks uh, na overloop van de race. Oh. En dat is uh, over het algemeen is dat niet het uh, beste signaal. George tijdens... heel moet de hoek in. Hij heeft natuurlijk veel van zijn vader geleerd. niet, hoop ik. Zijn vader was niet tot die acties in staat. Mannen man waar zijn vader vaak de weg Mijn wel. Dat was Michael Schumacher. Die had geen moeite mee om heel af en toe op die manier aan de kant te zetten. Ja, ja, ja. Hij heeft daar vorige week in Monaco... ...want er was heel een van de race stewards... ...toch min of meer... ...een tikje terug mee kunnen zeggen. Want toen was hij degene die de beslissing nam... ...om Schumacher te straffen... ...na een incident daar op de baan. Nou, ik ben benieuwd... Wat hij vindt van de Fraint niet doen. Dit ja, ja. was het uh, van Ferre. Wat heeft wel uh, te gebracht dat uh, door die incidenten uh, jan Paul van Dommer dus uh, verder en verder uh, naar voren in het stel kwam. Hij ligt nu op een uh, vijfde plaats en dan nog wel achter uh, Joost Heel. Ik zal er niet raar van opkijken als deze Josie Hill gestraft uh, wordt. Hadden we een heel mooi gevecht, natuurlijk, want uh, de strijd aan het kop ging uh, door met de uh, schothorst en uh, Scott Pai. Geen appelpai, maar uh, Scott Pai. En ja, het was toch uh, schothorst die uh, zich met ver uh, wist te verdedigen. Hij uh, hield lang de leiding. Ik so, zou op een gegeven moment het zijpakken. Uh, ging hij sneller in? Ja, uh, yeah, hij ging uh, snel in. Hij kwam er ook heel snel uit. Hij liep daar zelfs nog een iets weg op het Maar uh, waarschijnlijk nam hij zoveel snelheid mee richting Martensbocht. Bloch. Vlam daar iets naast de baan. Uh, Tolde in de rond over de Garcia. Ja, en dan uh, ben je uh, je positie kwijt. Hij heeft inmiddels wel weer de uh, weg gevonden. En uh, rijdt nog maar hier in dat uh, Formule Sportveld. En als ik uh, even uit een blote oog bekijk. De 7 of 8 de positie waar we Pieter Schotters inmiddels uh, op terugvinden. Inmiddels, uh, ja, dat stuk spanning om de overwinning is uh, weg uit de race. Het is uh, Scott Pai met een ruime voorsprong op uh, Rogier Jonge Jans. Ja, drie seconden zie ik hier. En uh, dat gaat eigenlijk alleen nog om de nummer 2 en 3. Daar gaat het. Hè. Maar goed, uh, we hebben wel gezien dat voor meneer fort blijft. Uh, Mooi reizen, spectaculair. Uh, ja, er gebeurde af en toe wat incidenten op de baan waarvan je denkt. Uh... ...kan het wel, het, het, het gebeurt en het zorgt toch ook voor spektakel. En uh, we kijken al met verlangen uit naar de Masters, niet alleen naar de Formule 3... ...maar naar 37 van deze auto's. Ja, precies. Wat, de, wat, wat altijd zo is natuurlijk met die Formule Force... ...met die, uh, ja, het zijn rijdende sigaren met uitstekende wielen... ...dat was bij dit uh, incident tussen Jos Hill en uh, Jack Swinkels ook zo... ...dat die, die wielen die dreigen in elkaar te haken en dan, uh, ja, dan heb je dus gelijk een, een race-incident... Ja, dat is uh, zeker het gevaar. Het gevaar uh, is nu geweken, natuurlijk, want de finishvlag is gevallen. We hebben Josh Hill. Hebben, uh, af, uh, sorry, <laughs> ik ben even in de. Scott Paaien, uh, die hebben dan als weer weer voorbij. gegaan. gaan tweede plaats Rogier Jonge Jans. derde is het dan geworden om het uh, internationaal te Dat is uh, Vesterkort. Die komt uit uh, Denemarken. En jan paul van Dongen. Die vinden we na de finishvlag vinden we terug op plaats nummer 7. Oké, okay, nou, dan hebben we gelijk de uitslag er ook bij. 5 voor 11, Willem, dan gaat de volgende race. Uh, wat, gaan we nog iets tussentijds, iets leuks doen? Want het duurt uh, nog wel even. Ik, nou ja, ja, ja, dan ga ik wat leuks doen. Ja, maar ik heb geen idee hoe laat ik. Nou, ik zal je vertellen. Het is zeven over half elf is het uh, momenteel. Ja, goed. Ik uh, bedoel, we hebben in de tussentijd de, de, de, de podiumceremonie van deze Formule Portus. We hebben het uh, klaarzetten en het uh, opwarm rondje van de Soepie Zwits die naar... Dus ja, die tijd uh, ja, die gaat sneller voorbij als je denkt Oké, okay, en uh, wordt het een volveld van, uh, van de Swifts? Uh, we hebben er als het goed is, we hebben 25 uh, Suzuki Swifts. En uh, ik weet uh, de pole position, uh, ja, daar hebben we toch een beetje een zandvoorts uh, tintje bij. Dat is uh, Nieuws Langeveld. ...die uh, komt uit voor het team van uh, Dylan Koster. Maar op tweede plaats, en dat is allemaal zo'n gezond... ...dat is uh, Dennis uh, van der Laan, ...die uh, zich uh, keurig heeft gevaliseerd op uh, plaats nummer 2... ...in deze formido swift Hij maakte zijn debuut uh, met fase, deed dat toen al uh, erg goed... ...maar dat we nu tijdens zijn tweede raceweekend... ...in deze Formido-swift-tuk wel terugvinden op plaats nummer 2... ...hoek dat? Voor deze 17-jarige jongeman hier uit Zandvoort. 17-jarige jongeman uit Zandvoort. Nou, helemaal geweldig. We gaan het straks allemaal volgen. Vijf voor elf. Dan gaan we naar dus formule Formido. Swift Cup. En dat gaan we allemaal live volgen hier op ZFM. Dankjewel Willem. Tot zover. Graag tot zo. Goed dan. Hoi. There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 10 minuten voor elf. Je luistert naar GFM Race Radio. Word ik aan met waving flag en Pull Pul jam met Alive. Wie ook nog steeds live is, is Jaap Koper. En hij had een interview met uh, Sheila Verschuur. De dame die tweede werd in de Clio race. De eerste Clio race van vandaag. Um, toch kwam je van achteruit naar voren. Uh, vertel eens even hoe dat uh, ging. Dat proces naar voren komen. Nou, ik had een uh, zeven, zesde startplek, sorry. En uh, ik had er niet zo'n hele goede start. Hans Bos, die kwam uh, van heel ver van achter en die, uh, die probeerde iedereen buiten om uit te remmen. Dat ging op zich best wel goed, maar gelukkig uh, zat ik in de gerlach aan de goede kant waardoor ik hem voor kon blijven. En uh, nou ja, in de eerste ronde ging Alexander Keizers eigenlijk gelijk eraf. Ik weet niet wat er gebeurde, dus dat was ook een plek. Uiteindelijk ging Michel Blekemode ook zelf eraf. En uh, toen kwam ik achter uh, Ruud Steemets terecht. En ik wou, wist al waar ik het ging doen in de Renault uh, Vodafone. Alleen was hij altijd geel, dus mag je niet inhalen. Dus toen was ik denk, ja, dan moet ik even wachten tot het geel voorbij is. En dan kan ik een uh, plaatje pakken. Nou, dat heb ik uh, gedaan. Ik heb gewacht. En uh, zodra het geel voorbij was, was ik meteen toegeslagen. En kon ik uh, eigenlijk naar, Ruud St uh, naar René Steemets rijden. En uh, nou ja, toen helemaal daar aangekomen. Hij weet altijd dat ik. Of mensen. Hij weet precies waar ik iedereen uitrem. Dus hij wist al dat in Tarzan dat ik het wel gaan proberen. Dus hij verdedigde en ik ook. En we gingen allebei eigenlijk een beetje rechtdoor. Maar uiteindelijk uh, had ik iets minder snelheid. Waardoor ik hem uiteindelijk wel binnendoor kon inhalen. En uh, zo uh, heb ik een tweede plek gepakt. Ik had iets meer tijd nodig, want ik liep wel in op Marcel. Maar uh, ja, de finish was al. Het, is, het, het was dus gewoon een, uh, een bijzondere wedstrijd waarin je ook een beetje met het klassement in het achterhoofd hebt gereden? Ja, tuurlijk. Je gaat niet in alles of niets actie doen als je voor het kampioenschap gaat. En, uh, ik zag dat Sandra wel wat verder naar achter lag, maar je wilt toch zo ver mogelijk naar voren om zoveel mogelijk punten te pakken. Zij start de volgende race voor mij, dus, dus ja, je wilt een beetje een voorsprongetje opbouwen. Want voor de tweede race uh, start ik derde en zij eerste. Want uh, dit seizoen, uh, ja, je bent bijna het podium niet af te slaan eigenlijk. Ja, een spaar heb ik niet op het podium gestaan en voor de rest uh, heb ik wel op het podium gestaan. Dus wat dat betreft gaat het wel goed. Die Tweede, tweede race, uh, dat is iets gunstiger uh, voor jou uh, straks? Nou ja, ja, ik sta derde en dus straks moest ik van zes komen en nu vanaf drie. Dus, en ik ben wel meer een type om aan te vallen dan om te verdedigen. Dus, uh, dus ik ga er wel voor. De concurrentie moet gewoon met de race twee uh, zeer nadrukkelijk rekening met jou gaan houden. Ja, zeker. Als je voor de kampioenschap wil gaan, moet je zoveel mogelijk punten halen en dat wil ik dus.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 De band heet uh, Scouting for Girls. Oh. Dat is een leuke naam trouwens. Ja, dat is een hele ja, leuke, leuke naam. Ja, ja, ja, ja. Het, het, het plaatje heet This Ain't a Love Song. En daarvoor horen we Lillian met It's Not Fab. 4 minuten voor 11, alweer weer, Ja, het gaat snel. En de race voor Mido Swift Cup Race 1 is inmiddels van start gegaan. En na het nieuws gaan we natuurlijk gelijk horen van Willem van Denzen hoe dat allemaal is afgelopen, die start. Ja, dat denk ik ook wel. Nog één plaatje voor het uh, nieuws van 11 uur. En dat uh, wordt er eentje uit uh, de jaren 90. Eén uh, plaatje gemaakt. Something happens is hier met Take a Parachute. Take a Parachute and jump.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 You down, take your parachute and go. Take your maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute. I